uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Nederland heeft ook de trainingsmissie in Noord-Irak stilgelegd... meldt het ministerie van Defensie. Gisteren werd vanwege de toegenomen spanning in het Midden-Oosten... al besloten om het trainen van Iraakse commando's in Baghdad op te schorten. In Noord-Irak leiden zo'n 50 Nederlandse trainers... Iraakse-Koerdische strijders op... Het Iraakse parlement stemde gisteren voor het vertrek van alle buitenlandse militairen... na de Amerikaanse raketaanval op de Iraanse generaal Soleimani en een Iraakse militieleider. Bij het Cornelius Haga-lyceum in Amsterdam hebben onbekenden vannacht geprobeerd brand te stichten. Dat meldt de schooldirecteur aan NRC. Leerlingen zagen vanochtend dat er een ruit was ingegooid... en op het schoolplein lag er een blik aanstekervloeistof. De directeur van de islamitische school zegt tegen de krant dat hij niet echt is geschrokken... Volgens hem is de school aan de lopende band... in een kwaad daglicht gesteld door de gemeente Amsterdam... en het ministerie van Onderwijs. Het Hagen Lyceum kwam vorig jaar vaak in het nieuws. De IVD waarschuwde dat leerlingen van de school... worden beïnvloed door leraren die contact hebben met terroristen. De school ontkent dat. Leerlingen van de Parkschool in Arnhem... hebben bloemen en knuffels neergelegd op het schoolplein... ter nagedachtenis aan de jongen van Vier... die met oud en nieuw omkwam bij een flatbrand. Het is de eerste schooldag na het drama... In de hal van de school is ook een herdenkingsplet ingericht... waar kinderen een tekening of een boodschap kunnen achterlaten. De brand werd volgens de politie veroorzaakt door vuurwerk... dat op een bank in het portiek van de flat was gelegd. Twee jongens van 12 en 13 worden verdacht. Ze zitten sinds vrijdag niet meer vast. Het weer is bewolking en vooral het noorden regen. Later op de dag droger en nog steeds meer plekken zon bij maximaal 8 graden. Later vanavond en vannacht opnieuw wat regen. Morgen overdag weer wat droger. Dit was het NOS Journaal.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 We ain't gonna En een uh, hele goedemorgen. Welkom bij het tweede deel van uh, Goedemorgen Zandvoort op 4 januari. En uh, aangeschoven is uh, burgemeester Molenburg. Uh, gelukkig nieuwjaar als eerste. Ja, jullie ook. Gelukkig en, nieuwjaar. En gefeliciteerd met uw nieuwe huis. Dankjewel. Dankjewel. <laughs> je weet, ja, je, nou, weet, nou, je nou, weet dat er zeker risico is gedraagd om mij uit te nodigen uh, bij jullie. De vorige keer dat ik hier was viel de zender uit. Ja. En met de kerstuitzending uh, bleef het nieuws maar doorlopen. Dus ik hoop, dat, ik, hoop dat, ik hoop dat de techniek vandaag wel uh, blijft werken. Ja, met een beetje gaat het helemaal goed. <laughs> met beetje voert een strakker hier, dus dat gaat allemaal goed komen. Maar we hebben nog meer onderwerpen hoor, in dit uur. Ja, nee, zeker. Uh, sorry, dat vergeet ik helemaal inderdaad. Uh, Zometeen hebben we ook nog de CREAC-club uh, van uh, Pluspunt op bezoek. Margaret Broertjes komt uh, langs hier uh, in Houten Hoogland. En uh, daarna gaan wij praten met Brandweer Zandvoort, want uh, hoe is uh, Oudjaarsavond verlopen? En we kijken vooruit naar de kerstbomenverandering die uh, woensdag plaats gaat vinden. Traditioneel uh, op het strand, als de wind goed staat. Ja. En daar gaan we natuurlijk ook even met de burgemeester over hebben. Want uh, uiteindelijk zit dat in de portefeuille veiligheid die van de burgemeester is. Maar 100 dagen burgemeester van Zandvoort. Dat is een jubileum. Ik las vanmorgen dat het 106 was, al, uh, al inmiddels. Um, als je van Vene komt naar Zandvoort, zie je dan verschillen? Ja, de, de, de, enorm. Uh, Vene is een gemeente met uh, acht kernen. Waarvan de grootste kern Meidrecht 15.000 inwoners heeft. Mm -hmm. um, ja, met een enorm diversiteit. Apkoude is niet vergelijkbaar met Vinkerveen. En Vinkerveen is wel heel anders dan Wilnis. Uh, dus dat maakt zo'n gemeente ook, uh, ook heel anders. En ja, Zandvoort is natuurlijk met twee kernen. Zandvoort en Bentveld. Maar is heel compact. Um, mensen kennen elkaar hier op een veel intensievere manier dan, dan in de Rondevenen. Want ja, daar liggen toch die dorpen traditionele wat ver, uh, verder van elkaar. Uh, heel veel nieuwbouw, dus ook heel veel import uit Amsterdam, wat daar komt wonen. Um, ja, en uh, wat je natuurlijk in Zandvoort wel hebt, is die ja, de echte typische kustplaats. Nou ja, met eh, wat, ik, wat ik ook wel eerder het harmonica effect genoemd heb. Van eh, ja, in de winter relatief overzichtelijk. Alhoewel het wel heel druk was de afgelopen periode eh, in het dorp. Eh, ja, en in de zomer gewoon een enorme explosie van mensen die hier komen overnachten en, eh, en recreëren. Dus dat is al een enorm verschil. Dat is uh, grootschalig. Uh, kleinschalig uh, de in in inwoners van zo'n uh, stad met meerdere kernen. Die spreekt je een stuk minder. En nu uh, uh, lopen hij op straat en er wordt gewoon rode burgemeester geroepen. Proef je daar al verschil in? Nou ja, dat, het is natuurlijk sowieso. Je hebt een hele andere rol als burgemeester dan als wethouder, wat ik, wat ik daar was. Uh, je bent veel zichtbaarder nog. <coughs> Alhoewel daar waren we ook wel zichtbaar. We hadden heel veel lokale kranten, drie maar liefst. En ook een heel actieve lokale televisie en omroep. Um, maar dat vind ik hier erg leuk. Uh, waar je ook binnenstapt, uh, je komt altijd wel weer mensen tegen. En ondertussen begin ik natuurlijk ook veel mensen te kennen. Um, en ik probeer ook echt ja, aanspreekbaar te zijn en ook de tijd daarvoor te nemen. Ik plan mijn agenda ook dusdanig dat ik niet alles helemaal op het uur vol plan, maar ook echt de ruimte heb om af en toe gewoon eens even erop uit te gaan. Ik heb ook heel veel stukken van de gemeente, daar ben ik gewoon op het fietsje naartoe gegaan. Ik heb mij door raadsleden ook laten uitnodigen. Ik heb gezegd neem mij mee naar plekken die ja, misschien niet zo voor de hand liggen. En, uh, dus dat, dat geeft een hele mooie doorkijk ook in de gemeente. Is er een plek die niet zo voor de hand ligt? Nou ja, kijk, als je uh, van oudsher zoals ik uh, veel in Zandvoort komt om te recreëren, ja, daar kom je niet van nature in, in, in Noord heel vaak, behalve als je er een keer doorheen fietst. Ja, en als je daar dan, eh, ben op de eh, onthulling van het bordje bij het vlemingpleintje geweest, waar die markt staat. Nou, hartstikke gaaf om te zien dat mensen daar gewoon het initiatief hebben genomen om met elkaar een markt te starten. En dat dat werkt en dat het dus ook een, een, een binding heeft daar. Um, ja, dus het is iets anders dan uh, dat ik vroeger op mijn fiets uh, naar het strand ging en weer terug naar... Uh, ja, dat is uh, de, de recreatieve... Uh, ja... Uh, u wilt nu nog in Haarlem. U gaat binnenkort uh, verhuizen en uh, de sleutel wordt op uh, Valentijnsdag uitgereikt heb ik uh, gehoord. Dat klopt. Ja. Um, duurt dat lang die verbouwing of zijn we in een weekje klaar? Nou, het, het begint bij ons altijd met uh, van ja, we moeten wat doen. Maar zeker mijn echtgenoten die loopt dan uh, rond en uh, dan ontspinnen zich steeds meer ideeën. Uh, dus ik ben van de week met de aannemer er even geweest. Een heel aardig ontvangen door de huidige bewoonster. En ik schat in dat we daar wel minimaal een maand bezig zijn om het uh, in, uh, nou, in de staat te krijgen die wij willen. Ja, dan verwachten we wel in maart uh, dat de burgemeester in Zandvoer woont. Uh, politiek gezien, meerdere, keren, uh, meerdere uh, uh, mensen in de politiek, dit is Klein. In vergelijking met uh, het wethouderschap van uh, veel mensen. Um, u heeft nu twee raadsvergaderingen voorgezeten. Nee, vier. Vier inmiddels. Ja, ja. Um, daar gebeurt nogal het een en ander. Is dat verschillend? Nee, nee, nee. Dat is, uh, kijk, politiek is politiek. En ik zeg altijd, politiek uh, gaat over, uh, over feiten, over emoties, over meningen. Uh, het gaat over mensen, het gaat over mensen die voor idealen staan. Uh, ja, en, en die ook gehoord willen worden, die met een achterband te maken hebben. Dus daarin vind ik de Zandvoortse politiek niet heel erg verschillen van wat ik, wat ik gewend was. Ik heb je het uh, nog weer horen ingrijpen bij de laatste raadsvergadering? Nou ja, kijk, af en toe, uh, ik, ik ben wel de voorzitter van de raad. Dat heeft u ook hardop gezegd. Uh, en dat, uh, ja, dat, dat, dat geldt. Uh, en ja, de, dat je dus ook die orde goed moet bewaren. En met elkaar ook een, uh, nou ja, een systeem van vergaderen moet hebben. En daar heb ik mijn eigen uh, stijl in. dat is natuurlijk heel anders dan als wethouder. Want dan ja, ja. Uh, heb je je te houden aan de orde van de voorzitter. Um, maar goed, ik vind, nou, dus ik vind, ik vind, daar vind ik het niet zo in verschillen En ook als ik, ik volg veel andere gemeenten. Dan ja, is het politiek zoals het eigenlijk overal bedreven wordt. Ik zag een aantal ogen opengaan. toen u. Ik ben hier de voorzitter riep. Er was een, een, een beetje gekibbel tussen GroenLinks en, en OPZ. En daarna wordt het een stuk rustiger in, in de vergaderzaal. Emotie haalt u aan. Die laatste vergadering ging daar zeker mee gepaard. Het ging over de, over de Venters en over het Warentorenplein. Het gaat over bouwen. Daar hebben we gisteren ook het een en ander over gehoord. Ja. Net zat hier Ernst Brokmeijer. Die had het ook over bouwen. Het wordt wel aangehaald. Maar gaat er ook wat gebeuren? Ja, Kijk, um, ik, ik ben in de Ronde Vena als wethouder. Ben ik verantwoordelijk geweest voor hele grote bouwprojecten. Mm -hmm. Het grote voordeel daarvan was. Dat waren bouwprojecten die over het algemeen. ...plaatsvonden op plekken waar nog niet heel veel mensen woonden. Echt van die uitleggebieden eh, net buiten de, de, de, de bestaande kernen. Zandvoort is natuurlijk heel compact. Dus alles wat je doet heeft direct invloed... ...op de mensen die daar omheen wonen. Nou, en eh, dat betekent dat daar heel veel bij komt kijken. Eh, en dat betekent ook dat ja, je ongelooflijk veel belangen steeds moet verenigen om het mogelijk te maken. En dat maakt het lastig. Eh, maar ja, er liggen zoveel mooie plannen op de tekentafel. En natuurlijk, eh, als je ziet dat op Noord natuurlijk nu al eh, het nodige eh, op stapel staat. Eh, en ik echt hoop, van harte hoop, dat we gewoon op de komende periode... ...ook hier waar we nu zitten bij het Watertorenplein... Eh, ...ja, echt doorbraken kunnen bereiken. En dat, dat is niet raar dat dat stapje voor stapje gaat. Want er is zo ongelooflijk veel aan wat daarbij komt kijken aan mensen die daar allemaal opvattingen over hebben. En dat is politiek. Uh, dat, is, dat is een beetje het, uh, het Zandvoortse gevoel. Er, er, er ligt zoveel stil. En u zegt zelf al, het moet stapje voor stapje moet dat naar voren komen. Uh, ja, het is een stuk makkelijker als je een braakterrein hebt en je legt daar uh, van alles op. En ja, het is zo dat je hier van alles wil met een heleboel mensen eromheen lopen. Um, ik lees uh, een aantal stukken over de Formule 1 bijvoorbeeld. Hè, en uh, gisteren is er weer van alles ontploft. Spits Zandvoort zich niet, zand niet te veel toe op de Formule 1 op het ogenblik. Nou ja, kijk, je, je begint er nu zelf ook weer over. Nou, uh, <laughs> omdat ik open. En ik heb het gisteren. Ik zie je tien centimeter over de, over de nieuwjaarsreceptie en ik zie ja. een halve pagina Formule 1. Ja, ik kan daar heel veel over zeggen. En ik heb daar <laughs> gisteren ook, in mijn, heb ik bewust in mijn nieuwjaarsspeech niet al te veel over de Formule 1 gezet Ik heb er wel een stuk over gezet. Maar laten we één ding met elkaar vaststellen. Alles wat de Formule 1 aangaat, ligt landelijk en zelfs internationaal. Onder een vergrootglas. Uh, dat, uh, oh, dat is duidelijk. En, en als je dat eh, en natuurlijk uh, focussen we daar heel erg op. En er moet ongelooflijk veel gebeuren en heel veel energie in uh, ingestoken worden. Ja, en daar geldt ook dat uh, je kan elkaar met grote woorden steeds de maat nemen. Maar het is echt nog vier maanden en dan moet dat evenement er staan. En het was heel korte tijd om het met elkaar te regelen. En zowel aan de kant van het circuit als aan de kant van de overheden wordt heel hard gewerkt om het mogelijk te maken. Uh, maar ja, daar gaat heel veel, heel veel tijd en energie in. Ja. Nou, is gisteren die, uh, die strandpachtersbrief uh, eruit gekomen. Ze voelden zich eigenlijk niet gehoord. Uh, het is natuurlijk niet uw portefeuille, maar heeft u daar wel inkijk in gehad? Nou ja, ik wil daar wel iets over zeggen. Kijk, eh, voor kerst zijn alle stukken ingeleverd bij de gemeente... die gaan om de vergunningaanvraag voor het evenement. Mm -hmm. En onderdelen daarvan zijn een mobiliteitsplan en een veiligheidsplan. En dan beoordeel je eerst als gemeente of die stukken... en dat heet dan ontvankelijk zijn. Dat betekent van, zit alles erbij wat erbij moet zitten. En vervolgens ga je inhoudelijk ga je dat beoordelen. En mm -hmm. wij hebben eh, bewust, en dat, was, dat hoeft niet volgens de wet... hebben bewust gezegd, wij gaan een maand al die stukken ook nog ter inzage in die samenleving leggen... zodat iedereen erop kan reageren. Nou, dat is gebeurd en dat, hè, de reacties komen nu binnen. En mensen reageren daarop. En de standpachters hebben daar een vrij stevig uh, brief uh, over geschreven. Nou, ik heb gisteren ook nog even uh, daarover gesproken. Ze waren zelf ook een beetje uh, geschrokken van het feit dat dat zo in de media ontploft was. Ik heb gezegd, ja, dat heb je nou eenmaal met dit dossier, ja, nee, met die formule 1. Als je grote woorden gebruikt, dan, uh, dan staan er altijd mensen klaar om dat tot enorme proporties op te blazen. Maar goed, het is goed dat ze in ieder geval aan de bel trekken en zeggen van, hé, hey, wacht even, dit zijn de punten die wij uh, uh, hebben ingebracht. Uh, en dat, daar is ook heel bewust die, die periode voor genomen... om gewoon nog iedereen erop te kunnen laten reageren. Ja, als zij stellen uh, dat het mobiliteitsplan al vastgesteld is... voordat je de side-defense kan, uh, kan indienen... en die, die datum staat erop ook wel... Gaat er voor wat u betreft een, een gesprek komen met, met die partijen? Want het is niet, zijn niet alleen de strandpachters in, in het dorp... grondst het ook wel van, ja, wij worden helemaal niet gehoord... En, uh, men krijgt een beetje het idee dat uh, de, die organisatie zijn dingetje doet en, uh, en niet luistert naar wat er in het dorp leeft. Hmm. Ja, ik... Ik heb de ervaring aan de andere kant gezien dat vanuit de organisatie zeer intensief overlegd wordt met Jan en Alleman en heel veel partijen. Maar goed, op het moment dat mensen dit soort signalen geven, dan is het niet meer dan logisch om met elkaar aan tafel te gaan. En nogmaals, de, de, het circuit en de Dutch hebben echt hun eigen standige taak daarin. Zij zijn verantwoordelijk voor het evenement. Wij moeten toetsen als gemeente. Maar goed, ik heb gisteren ook aangegeven tegen de mensen van de strandpachtersvereniging dat het in ieder geval wel goed is om echt die gesprekken gewoon gaande te houden want elkaar uh, met boze brieven bestoken heeft wat mij betreft niet heel veel zin nee. ja burgemeester u um, 100 uh, dagen um, u heeft gisteren een nieuwjaarsreceptie uh, voor het eerst uh, dan meegemaakt als burgemeester hoe heeft u die ervaren? ja ik vond het uh, een ongelooflijk mooi evenement. In de eerste plaats vanwege het feit dat het niet een traditionele nieuwjaarsreceptie van een gemeente is, maar dat er 24 organisaties met elkaar die receptie mogelijk maken. Nou, dan heb je ook een vrij grote opkomst, er waren 350 mensen ongeveer, op een hele mooie locatie. Nieuw Unicum is, ja, hoort echt bij Zandvoort. En als je kijkt wat daar mogelijk is, dan is dat echt hartstikke leuk en, en, en geweldig. Ja, dus we hebben echt. Ik, ik, ik was diep onder de indruk en ik vond het ook heel erg leuk. Dus, ik heb heel veel mensen gesproken, gelukkig. Heel even terugkijken naar uw, uw nieuwjaarspeech. Uh, vrijwilligerswerk stond een, was in ieder geval een van de dingen die uh, u onder de aandacht bracht. Uh, dat werd enorm gewaardeerd uh, door alle vrijwilligers die daar uh, rondliepen. Uh, ook op Facebook zag je het ontploffen op uw uh, nieuwjaarspeech. Hoe waren uh, daarvan de reacties? Nou ja, uh, uh, uh, uh, ik heb daar heel veel reacties op gekregen. En ik, ik heb dat ook bewust uh, op die manier neergezet. Uh, want de eerste periode dat ik hier uh, rond heb gelopen um, en, en, en zo ontzettend veel mensen spreek, zie je dat Zandvoort heeft echt een unieke cultuur heeft als het gaat om mensen die op alle mogelijke manieren vrijwilligerswerk doen. En dat heeft niet alleen te maken met mensen die dat in verenigingen doen, maar ook mensen die in hun straat, in, voor familie, mantelzorg. En dat is echt, echt vrij ja, uniek. En dat is, als ik dat even vergelijk ook met de gemeente waar ik dan wethouder was, heeft mij dat heel erg blijven verrast. En daarom heb ik ook echt die, die nadruk daar zo op gelegd En dat is dus ook, ja, waar, waar ik gelukkig ook heel veel positieve reacties op teruggekregen heb. Maar ik heb ook wel mijn zorgen uitgesproken. Namelijk dat al die mensen die nu dat vrijwilligerswerk doen. Dat is over het algemeen een groep die wat ouder is. Dat is ook een groep je ziet mensen, op heel veel plekken zie je dezelfde mensen dingen doen. En we moeten er echt ook voor zorgen dat de toekomstige generaties klaarstaan um, ja, om die structuur wel in stand te houden met elkaar. U, oh, ja, ja. U heeft uh, ook uh, mee, meer, in ieder geval veel organisaties ook al be, bezocht. Wat viel u daarop? Ja, ook weer die enorme betrokkenheid of dat nou gaat om de professionals die betrokken zijn of om de mensen die vrijwillig zijn. En wat ik gisteren ook aangegeven heb dat je eigenlijk je ogen ook open gaan dat dus je sommige dingen neemt als heel vanzelfsprekend. Je neemt vanzelfsprekend dat er een reddingsbrigade is. Je neemt het als vanzelfsprekend dat er een brandweer is. Je neemt het als vanzelfsprekend dat er een reddingsmaatschappij is. Tot je pas ziet dat dat organisaties zijn die geheel of Bijna helemaal op mensen draaien die dat gewoon vrijwillig doen. Mensen die vrijwillig altijd met een pieper op zak lopen. voor als er op zee iets gebeurt, dat ze de zee op gaan. Nou, ja, dat, dat, dat is me echt heel erg bijgebleven. Ja, nou, de drie beesten zijn voorbijgekomen. En uh, ja, ik wil toch even op dat beschermen terugkomen. Uh, dat is toch wel belangrijk en dat kwam er eigenlijk ook wel een beetje uit. Dat uh, u constateert dat er uh, bijvoorbeeld hele, hele jongeren met drugs uh, rondlopen. Die mensen moet je beschermen. Uh, gaan we daar een plan voor ontwikkelen? Uh, ja, dat, uh, ik, ik vind het namelijk heel moeilijk om daar wat over, over, te, over te vinden. Uh, je ziet het gebeuren. Ja, maar ik, wat doe je eraan? Nou, ik wil daar wel iets over zeggen. En uh, dat heeft. Uh, het is bij mij. Uh, ...de reden dat ik gisteren op ingegaan ben... ...is dat ik met een van de wijkagenten op stap was... ...en ik vroeg aan hem... ...wat, wat, wat is nou je, je grootste uh, zorg die je ziet... ...en hij ziet nou dat ik eigenlijk steeds... ...jongere kinderen zie ik in die drugshandel terechtkomen. Die worden gewoon door die grote jongens worden die gepaard met een, met een mooie telefoon of een paar nieuwe schoenen. En ze zeggen op het moment dat dat gebeurt, dan heb je een soort omslag en dan ben je ze kwijt. Ja. Tegelijkertijd ben ik bij de chill-out-bijeenkomsten van Pluspunt geweest, waar ze jongeren op jonge leeftijd al volgen en ook echt wel zien wie kwetsbaar zijn en wie vatbaar zijn. Um, nou ja, en wat je, wat je ziet dat met name in die eh, en dat ja, plannen, ik ben er, plannen is meestal papier, waar het gewoon om gaat is dat de partijen die het met elkaar moeten doen de politie, maar met, met name ook de mensen in de welzijnssector en het onderwijs dat die heel goed met elkaar samenwerken ja. um, ik hoop ook hè, dat, we krijgen een, uh, straks een nieuwe woningcorporatie, hier de KEI gaat zijn vastgoed verkopen, zo'n corporatie is wat mij betreft ook een soort key naar uh, het signaleren van problemen, want uh, vaak zie je dat, dat zo'n corporatie heel goed zicht heeft wat er bij bewoners aan de hand is. Ja, nu is dat wat afstandelijk vaak. Uh, dus het, het is met name gaat het echt om samenwerking. Dat een agent als hij dit soort dingen signaleert, dat hij dat ook kan bespreken met een, met een sociaal wijkteam en dan ja, dat, dat met elkaar op poten kan zitten. Daar gaat het veel meer om dan het maken van, uh, van dikke plannen. Dat denk ik ook. Uh, uh, die heb je de in Zand wordt de gevleugelde uitspraak niet lullen, maar poetsen. Maar er moet dus flink gepoetst worden. Ja, nou goed, maar dit, ik ben het eens. En dat, en dat heeft gewoon te maken met elkaar vinden. En dat ook durven uitspreken. Dat heb ik gisteren ook gezegd. We zien heel veel met elkaar, maar meld het ook. En uh, wees daar ook niet te benauwd voor. Dat gezegd hebben en, uh, als er iets te melden valt, dan zullen wij dat zeker melden. Uh, burgemeester, bedankt voor de komst. Graag gedaan. En, uh, de uitleg. En tot de volgende keer. Yes. Bedankt. Ik denk dat het technisch allemaal goed gelopen is. to me. Just one touch of you and I'm a flame. Maybe it's amazing just how wonderful it is. But the things we like to do are just We doen lekkere muziek hier op ZFM Zandvoort bij Goedemorgen Zandvoort en uh, ondertussen is uh, Margaret Boertjes uh, aangeschoven hier uh, in Houten Hoogland. We gaan even hebben over creatief, want uh, dat ben je wel. Want, uh, Heel creatief je bent en een uh, hele goedemorgen allemaal. Goedemorgen, je bent uh, in ieder geval uh, van de CreaPlus uh, club, de nieuwe club uh, binnen Pluspunt. Ja. Uh, hoe is de club ontstaan? Hoe de club is ontstaan. Nou, ik ben hiervoor gevraagd door Ook Samen. Dat is een uh, stichting van uh, het Pluspunt. En uh, daar ben ik dus voor gevraagd om uh, daar uh, zeg maar als vrijwilliger uh, actief uh, uh, met de mensen creatief te zijn. En op een gegeven moment werd ik dus gevraagd om dat uh, op te bouwen met mensen die dus zelfstandig kunnen werken. En uh, dat zijn we nu zeg maar, aan het opbouwen. En dat, We hebben nu een clubje van een ja, man of negen. Uh, we doen het één keer in de veertien dagen. Uh, de bedoeling is dat we het na iedere week gaan doen. Maar daar hebben we dus meer klantie voor nodig. En uh, daarvoor zit ik hier om dat te promoten. Om, om klanten te werven. Ja, ja. ja. precies. <laughs> Want... Uh, als er een keer één naar het ziekenhuis moet of er is iets, uh, ja, dan valt er al wat af. En ik moet minimaal zes deelnemers hebben om het iedere week door te mogen laten gaan. Door te mogen laten gaan? Wie uh, dus stelt die eis? Uh, het pluspunt. Okay. Ja. Ja, het, het, ja. We, man, we man. hebben natuurlijk een zaalhuur. Man. En uh, ja, als er dan twee deelnemers zijn, dan ga je daar niet een hele middag uh, de zaal voor... Open houden, zeg maar. Hoe creatief is de Creër Club? Heel creatief. Uh, hoe, hoe breed is dat? Van, dat is heel van breed. Van tot, uh, nee, tot knutselen? Wij, nee, nee, wij knutselen meer, zeg maar. We hebben ook een breiclub en een schilderclub. En wat ik vooral doe, is heel veel met natuurlijke materialen werken: schelpjes, houtjes. Uh, ja, je kan het zo gek niet bedenken of ik uh, verzin er wel iets mee. Flessen bewerken, servetten. Uh, pak iets beter en je doet er wat mee. Ja. Ja. Ik heb ook een keer meegedaan, Ben. Ja? Ja, dat ja, ja, was echt leuk. Uh, Kerst die gaan maken. Ja. En waar had je het op gemaakt, Roy? Op, op een, uh, op een, uh, op een uh, glas van uh, glas, uh, een wijnglas op zijn kop. En, uh, en daar uh, ja, zat een oase op. Een oase op en, uh, met een kaarsje. En dan gewoon uh, een heel leuk kerststukje gemaakt. <laughs> maar, ja, uh. Heb je daar begeleiding bij gehad? Of was dat, was dat je eigen creativiteit? Het was mijn eigen creativiteit, maar ik vond het wel heel erg leuk om een keer mee te maken. Ja. Nou, dat is uh, uh, al, al heel, heel... Uh, welkom dat je dit zo hoort. Dus mensen die dat horen, die kunnen uh, bij jullie terecht. Eén uh, keer in de week wil je? Ja, het zou uh, leuk zijn als het naar één keer in de week zou kunnen gaan, want dan kun je ook projectjes gaan ontwikkelen. Waardoor het niet iedere week uh, bij je het af ja, moet maken. Moet je dus nieuw dan, beginnen, nee, dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een schelpenkrans. Maar dat is behoorlijk veel plakwerk. Ja. En ja, daar ben je wel een aantal weken mee bezig, dus dan zou je kunnen zeggen van nou, ik begin hier aan. En een ander zou misschien iets met een lampenkapje willen doen, uh, macrameeën uh, of nee. ja. Er is van alles te verzinnen in Crea. Uh, ja, in je mag ook zelf ja. uh, je eigen inbreng uh, daarin uh, brengen. En dan kunnen wij kijken of we daar materialen ja. kunnen komen en dan... Uh, ja, kunnen we gezellig met z'n allen aan de gang. En de, de club aan de gang, wanneer is dat? We beginnen weer aankomende komende donderdag op 9 januari. En dat is dan van half twee tot vier uur. Belangrijk. Ja, de kosten die daaraan verbonden zijn. De eerste keer is deelnemen gratis, wanneer je nieuw bent. En daarna is het 3,50 euro inclusief koffie, thee of een koekje. En de materialen moet je uh, zelf uh, verzinnen. Dus als ik die schelpenketting wil uh, maken, dan kom ik met een hand schelpen. Dan zou je heel graag zelf schelpen mee ja, ja, kunnen of brengen. Of auto? Of, of, of, of, of Ik heb wel wat in de. Okay. Maar als je een schelpenkrans gaat maken, gaat daar behoorlijk veel schelpjes in zitten. Nou, omdat je zegt, ik werk met natuurlijke materiaal. Ja. Uh, ik ben heel als... vaak op het strand of in de duinen. Ja, die moet je ook hebben. Ja, en uh, misschien kunnen we eens een keer met z'n allen de duinen in... of het strand op, om schelpjes te gaan zoeken... en daarna krantjes te gaan maken. Ja. Ja. 9 januari is de eerste keer. Klopt. Uh, als mensen bij, jou, bij jullie terecht willen, dan gaat dat via www.pluspunt.nl. Ja, je kunt je ja. aanmelden, zeg maar, via het pluspunt. Dat is aan de Vlemingstraat 55... Voorheen het FOMO-plein. Ja. Ja. Ik vind het zo mooi ja, en dat ja, het is. Ja, ja. En, uh, ja, je kunt je daar aan de baan aanmelden. En uh, ik zet altijd uh, van tevoren iets op Facebook. En dat staat dan onder mijn naam Margret Broertjes. En dan is het M.A.G. niet Margret, maar Magret. Staat hier ook, Magret. Ja. <laughs> Duidelijk uh, dat uh, de naam Magret het broertjes is. En op je eigen Facebook doe jij daar een, uh, uh, ja. al iets zetten over de Crea-Club. Klopt. De rest kan gewoon informatie halen bij uh, pluspunt.nl of aan de Bali. Aan de Bali, inderdaad. En. Uh, ja, ik hoop dat je wat meer klanten krijgt dan Ja, deze, ik hoop het ook. En, en dat, en dat we natuurlijk. weer een heel creatief 2020 ja. mogen krijgen. Ja, en nog wel belangrijk, deelname is uh, 3,50 En je krijgt ook nog een lekkere kopje koffie bij, uh, of een, uh, met een koekje, ko koekje erbij of thee. Maakt niet uit. Ja. Dus, uh, het, is, wel het, wel is, het is al redelijk creatief bij uh, Plus.3. Ik zag kiezen schilderen, breien, ja. uh, noem maar op. Ja, koken. Koken? Ja. En nu nog uh, van alles maken wat je zelf mooi vindt. Ja. Precies. Wij hopen dat je veel deelnemers krijgt. En uh, bedankt voor de komst. En misschien dat we over een paar maanden nog eens moeten praten over hoe dat allemaal gelopen is. Helemaal leuk. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Bedankt. Die, die, wou ook nog even duiken, maar die kon, nee. ja, ik heb hem net gesproken. Hij is hij nog gegaan. Het was ja, heel, een hele lift opsluiten. Maar ze waren er al uit ook. Dus, uh... Ja, goedemorgen Zat, daar zijn we weer. En uh, ja, dit deel uh, met Brandweer Zandvoort aangeschoven. Ja, Brandweer Zandvoort uh, uh, valt ook deels onder de vrijwilligers, waar we het al uh, Zeker? Uh, uh, uitgebreid over gehad hebben. Hoe, hoe is de verhouding? Uh, nou, ik denk dat niet veel mensen uh, in Zandvoort beseffen dat de hele brandweer Zandvoort draait op vrijwilligers. Uh, ik als ploegchef ben een onderdeel van, van de brandweer Zandvoort. En, uh, nee, de meeste mensen weten denk ik wel dat het uh, twee casernes heeft. Hier in de Duinstraat en uh, de nieuwe locatie op de Lineusweg, uh, Lineusstraat, sorry. En dat draait op 25 uh, nou ja, opgeleide uh, getrainde brandweer. Vrijwilligers die 365 dagen per jaar in de... Uh, ...avond, nacht en de weekenden nou ja, voor de bezoekers en de inwoners klaarstaan. Dat zijn er niet veel. Dat zijn er niet veel, nee. Dus dat is een, een grote actie voor dit jaar om uh, nou ja, een, een oproep te doen aan de, aan de bewoners... ...en wellicht ook aan, aan, de, aan de politiek binnen Zandvoort om eens uh, met ons mee te denken... ...om, uh, om te kijken hoe we uh, nou ja, het aantal vrijwilligers op een hoger niveau kunnen krijgen... ...en de vrijwilligers die er zijn... Dat is natuurlijk in Zandvoort ook wel een, een issue, om die ook binnen Zandvoort te houden. Want, nee, de prijzen in Zandvoort liggen toch wat hoger als uh, de randgemeente. En je ziet toch dat vaak uh, vrijwilligers die goed opgeleid zijn na een aantal jaar toch weggaan. En uh, nou, wij hebben wel ideeën om uh, samen met de politiek eens te kijken, om um, um, plannetjes te ontwikkelen om te kijken of dat anders kan. Ja. Ja, want uh, jullie bijvoorbeeld, jullie organiseren al, al jaarlijks in ieder geval een open dag om jullie uh, kenbaar te maken en wat jullie doen. En dan mogen kinderen meekijken. En daar begint ja. natuurlijk al wel het warm maken van, Precies, ja. van vrijwilligers worden. Klopt. Um, hoe worden die dagen ontvangen? Uh, voor voor uh, nou ja, de, de mensen binnen Zandvoort heel erg positief. Uh, je, je ziet dat heel veel ouders toch met hun kindjes uh, komen kijken om te zien wat, uh, wat het brandweervak allemaal inhoudt. Nou, en dat doen we met, met veel enthousiasme. Alleen als je dan ziet daarna wat er aan ouders of, of jongeren overblijft die nou ja, geïnteresseerd raken in het vak, is dat toch uh, weinig. Helaas. En uh, nou ja, wat ik net zei, dat willen we dit jaar gewoon echt groot gaan aanpakken om te kijken of we dat op een andere manier toch voor elkaar kunnen krijgen. Want met 25 man, 365 dagen per jaar, is het toch wel uh, nou ja, aan de krappe kant. Karig, ja? zeer karig. Um, nou, dat, uh, dat is duidelijk. Maar we gaan ook eens even kijken naar uh, wat er nou afgelopen weekend of afgelopen week is gebeurd. Ja. Uh, de kranten staan er bol van. Uh, ontploffingen in, in flats en uh, uh, noem het maar op. Hoe is dat in Zandvoort verlopen? Uh, ik moet eerlijk zeggen, in het centrum was het redelijk uh, uh, druk met vuurwerk. Ja. Hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Uh, we waren er goed op voorbereid. Uh, nou, we leren natuurlijk ook van de afgelopen jaren. Uh, het is denk ik ook goed om te weten. De vrijwilligers, als die op moeten komen, uh, worden ze gealarmeerd via een pieper. Maar ze komen vanuit hun huissituatie, een thuissituatie. Nou, om toch goed voorbereid te zijn op oud-nieuw. Waar we toch verwachten dat er wel een aantal keer een uitdruk is. Heeft de, de dienstdoende ploeg... Met elkaar afgesproken om op de kazerne te gaan zitten in de Linneestraat. Samen met hun familie. Dus hebben ze daar een hele gezellige avond uh, gehad. En uh, nou ja, gelukkig is er maar één uitdruk die nacht geweest. En dat was een nou, niet eens een containerbrandje. Dus in Zandvoort is, qua inzet van de brandweer, is het heel goed verlopen. Betekent dat de Zandvoorters dus rustiger zijn dan in andere steden? Nou, Als je de kranten erop moet naslaan is dat nou ja, in sommige delen van het land natuurlijk heel goed misgegaan. En nou ja, gelukkig is het in Zandvoort goed gegaan. En of dat geluk is of dat het sociale controle toch hier iets groter is, ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar de feiten zijn in ieder geval dat we maar één uitdruk hebben gehad die nacht. Ja, landelijke, landelijk zijn natuurlijk de feiten best wel heftiger. Ja. Um, hoe kijkt de brandweer hier in Zandvoort naar een eventuele vuurwerkverbod? Nou, dan moet ik echt op, op eigen titel praten. Maar als ik uh, zie en hoor wat er allemaal in het land gebeurt... dat mensen uh, die bereid zijn om naar een incident toe te gaan... waarbij normaal gesproken andere mensen weglopen... dat die mensen belaagd worden, bedreigd worden... Ja, dan vind ik het tijd om eens na te denken over een vuurwerkverbod. Ja. Maar dan praat ik echt op mijn eigen titel... Ja, ik, ik, ik, ik moet dat een beetje breder trekken. Uh, het is ook als er gewoon een ongeluk gebeurt. En uh, er worden wat meer mensen komen er kijken dat er allerlei idiote dingen gebeuren. Zoals de steen, stenen gooien naar uh, politie ja, en, ja. en brandweer en hulpdiensten. De zand was redelijk rustig. Ja. Um, maar tijdens de nieuwjaarsduik was er ook nog wat, ja, tijdens want jullie waren uh, wel aanwezig, ja. met het tentje zelfs. Ja, we waren met een tentje aanwezig, met en, allemaal chocolademelk. En ineens stof iedereen weg. Ja, we kregen toen nog een, een melding van een liftopsluiting, uh, nou ja, achteraf gezien uh, was dat ook, inmiddels waren de mensen ook uit de lift al uh, bevrijd, dus we konden heel snel weer terug, want er waren een aantal brandweervrijwilligers uh, die zelf met de duik gingen meedoen, dus die konden zich nog uh, aansluiten uh, met de duik. Ja, dat, uh, dat heb ik scheel... gezien, hè? Ja, ja ik, heb, ik zag ineens iemand uit de brandweer komen in zijn zwemmerhoek. ja NU ja. ja. ja. was leukerder ja. dan? Ja, maar hij was nog wel op tijd. Mm -hmm. ja. Traditiegetrouw gaan wij uh, naar de kerstboomverbranding toe. Ja. Aanstaande woensdag. Aanstaande woensdag is de Weergoden uh, meehelpen dit jaar. Vorig jaar is het helaas uh, niet doorgegaan. Ik denk dat het mede was uh, naar aanleiding van ook wat er in Scheveningen dat jaar is, uh, is gebeurd met, uh, met de wind en, uh, en het vliegvuur. Dus uh, nou, de hoop is aanstaande woensdag dat het wat qua weer betreft uh, nou ja, rustig is. Dat we met uh, een grote groep daar aanwezig kunnen zijn. Ook leuk is om te melden dat we sinds een jaar bezig zijn met de jeugdbrandweer. Dus we hebben zo'n dertiental jeugdleden die ook uh, bij de kerstboomverbanding aanwezig uh, kunnen zijn. Dus ik hoop op een nou ja, goed weer en een hele hoge opkomst. Dat is een beetje de opmaat naar uh, je, je, je verzoek om vrijwilligers. Ja, ja dat is wel de, de, de bron. Ja, de mensen, de jongelui, enthousiast maken. Leren het brandweervak alvast uh, eraan te proeven. Dat ze als ze echt in zijn, uh, dat ze in kunnen stromen. Ja. Er liggen overal kerstbomen, zie ik, uh, in het dorp. Ja. En die, uh, ja. Die kunnen vanaf, uh, vanaf nu al uh, neergelegd worden? Ik geloof, uh, ik weet het niet helemaal, maar de gemeente die verzamelt ze in de Kamerling onder straat. En daar krijg, uh, krijg je een vergoeding voor. Uh, een of een loodje. 40 cent 40 cent. Ah, okay. 40 cent. <laughs> dus ja, ik hoop dat het massaal uh, gehoor aangegeven wordt: dat we een mooie vuurstapel kunnen gaan, uh, gaan bouwen. En bij het schuitengat kan ook nog. Bij het ja, schuitergat is, ja, bij dat de... is op, de, op de dag zelf, geloof ik, staat de gemeente daar met, uh, met een kar en die neemt dan die bomen in. En een loodje of 40 cent eigenlijk. Ja, ik weet het ook niet. Maar het is bij de ingang van Dirk van den Broek. Daar wordt het allemaal ja. verzameld op het strand. En daar gaat hij om half acht s'avonds. Half acht, belangrijk. Ja, half we gaan acht. een half uurtje eerder voorwege de kinderen. Dat die er ook bij kunnen zijn. Half acht gaan we hem in de brand steken. Het is ook echt een zand voor zijn traditie, ja. dit. Hè? Voor, voor jullie ook. Het is voor ons ook altijd heel leuk om uh, ook met, met nou ja, de inwoners in, in contact te komen. En hopelijk uh, nou, hoop ik ook in gesprek dus over dat vrijwilligerschap. En uh, ja, je ziet dat mensen gewoon daar echt een, een leuke avond van maken. Dat ze daar gewoon echt rond het vuur gaan zitten met hun kinderen. En lekker van de warmte en het, uh, nee, het uitzicht gaan genieten. Totdat jullie met scheppen te keren. Totdat wij weer alles <lacht> uit moeten ja. gooien. Ja, ja. ja, ja klopt. Hey, dat... Uh, um... Die stapel die is altijd heel erg groot, Ja. En blijft dat lang nasmeulen? Kan je dat gewoon met zand bedekken en uh, doe je? Uh, nou, het blijft vaak nogal nasmeulen. Wat we de afgelopen jaren hebben gedaan, en ik weet niet of het dit jaar geregeld wordt, is dat we een, een container laten komen en dat we de restanten dan in een container gooien en dat uh, vullen met water, dan weet je zeker dat dat, dat, dat niet meer naar het, uh, nasmeult. Ja. En anders uh, ja, is het gewoon goed afdekken. Uh, in eerste instantie goed afblussen, dan afdekken. En het kan op zich ook niet zoveel kwaad als het nog nasmult als het op het strand ligt. Nee, maar ja, dat kan uh, in het slechtste geval weer opbloeien en, ja. gaan, en gaan vliegvuren. Dat dan, kan, uh, ja. Maar dat is gelukkig niet het geval. Nee, we hopen ja. dat het uh, niet zoveel wind uh, komt aanstaande de woensdag. Is het uh, controleerbaar? Uh, uh, houden jullie het onder controle? Ja. Die een vuurstapel? Ja, we houden in ieder geval onder controle dat er uh, geen vuurwerk ingegooid wordt. Want dan weet je niet wat er kan gebeuren. Uh, we houden de mensen op afstand. Maar toch vaak zie je dat door de hitte mensen wel uh, nou ja, dicht, dicht bij de stapel gaan staan. Maar vanzelf wel een stukje achteruit gaan uh, lopen. En we hebben altijd wel een aantal stralen klaar liggen. Dat mocht er nou ja, iets gebeuren dat we gelijk uh, iets in kunnen zetten. En hoeveel man vrijwilligers uh, lopen er rond uh, op die dag? Uh, nou, het is vrijwillig. Dus we hebben in ieder geval aan iedereen uh, gevraagd om aanwezig te zijn van de, van de brandweermans. Dus vaak zie je wel dat, dat, uh, met, dat we zeker met drie auto's daar aanwezig zijn. Twee tankauto's spuiten en de ladderwagen. En daarnaast hebben we nog uh, nou, de jeugdbrandweer. Dus ik denk dat, dat we met tientallen mensen daar aanwezig zullen zijn uh, aanstaande woensdag. Nou, dat moet dan weer een hele gezellige... Uh, dat wordt zeker een hele worden. gezellige dag. ja. ja. Uh, wij weten voorlopig weer genoeg. Nou, het, was rustig, het was rustig in Zandvoort. Zo, en we gaan woensdag uh, naar een gezellig feestje toe. Zeker. Meneer van Zweden, dank u wel. Ja, jullie bedankt. Dank u wel. Door de bakken struinen Geen hond op het strand Geen kuilen Geen Duitsers in mijn zak Vijf stuivers Maar ik zou niet willen ruilen Want ik voel mijn pijn Weer ik pijn en ik ijsbeer ijspegels langs mijn wangen En ik glijd weer En dat er weer Niks dan een hoop Gezeik Ze zegt ze kan het beter krijgen En ze heeft gelijk Het is winter Zee blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis in de weg naar huis. Ik ben ook zo dichtbij en zo ver van huis. Ze is mijn zogenaamde goud, liefde kwijt naar Rijk. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Vooruit als die hoor De zouten sneeuw die landt op mijn lippen Ze is geen vampier maar ze kan mijn bloed drinken En we moeten de man hier dan behalve Zing het naar de foto's aan de muur van mijn kinders De vlinders in de buik die zijn allemaal dood Er komt een zure lintvorm door de keel omhoog En de foto van de beest lijkt te veel op mij Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk Want het is, is Zand. Zo... Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze ja, Goedemorgen Zandvoort. En uh, voordat we natuurlijk uh, gaan afsluiten willen we iedereen natuurlijk heel erg bedanken voor het luisteren. Maar ook uh, Dolly de Pierik bedanken voor de lekkere koffie. Hotel Hoogland natuurlijk bedankt voor de gastvrijheid. Jelmer Koper voor de techniek. En uh, ja... Zometeen hebben wij uh, vanaf uh, 12 uur uh, de eerste uitzending van Jazz op zaterdag, uh, Ben. En die gaat uh, standaard worden na Goedemorgen Zandvoort. Inderdaad. Nou, dat lijkt me aardig. Uh, nog steeds <laughs> zijn we aan het bedanken, Roy. Als eerste keer redactie uh, top gedaan, dankjewel. Dankjewel. Uh, nou, de koffie hebben we al gehad uh, voor Houten Hoogland, maar ook Dolly Tempirik Ontzettend bedankt. Jelmer had je al bedankt. En ook voor de presentatie, dankjewel. Super. En dan uh, zeggen wij tegen iedereen: prettig weekend en prettig tot volgende weekend. week. Bye bye. Oh,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 Promise. Thank you can En in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Mark Visser met het NOS journaal. Alle kledingwinkels van de keten Promise en het merendeel van de Steps winkels gaan dit voor. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5.